Thank you. Van Petergem, CFM Zandvoort Het programma Het Laatste Uur En vanavond spreek ik met Elske Stefan -Mans. En Elske, jij, jij bent geboren in Bennebroek, vertel Ja, ik ben in 1956 in Bennebroek geboren Toen was het nog een heel klein dorp uh, Grote gezinnen die daar waren uh, Wij hadden zelf ook een groot gezin Met zes kinderen Ik was het vijfde kind en het leukste was dat wij aan de Leidse Vaart wonen. En als het winter was, ja, dan ging je daar lekker schaatsen. Als oh, dat ja, kon natuurlijk. Ja. Dus dat was heerlijk. Uh, als kind zijnde was ik een beetje een dromertje. Uh, ja, dus dat... Uh, ik herinner mij niet zo heel veel als kind zijnde. Nee. Wel toen ik naar de kleuterschool ging. Dat was natuurlijk heel bijzonder. En dat ik een hele mooie tekening maakte. En iedereen ja. vond hem zo mooi dat het de hele school doorging. Dus dat is de enige herinnering van mijn kleutertijd. En in de lagere school, ja, uh, ik had daar mijn broers en mijn zussen zitten. Dus ja, je liep gewoon met hen mee en je ging naar school. En leuk, ik ging ja. weer naar huis. Wat leuk. En welke school zat je dan? De Willingsschool. Okay. En die is er nou. nog steeds aan ja. de Rijkstraatweg? Dus ja, uh, ja. Bel een, eigenlijk een, een van de belangrijkste scholen in Bennebroek, denk ik. Ja. Tenminste, de meest gebruikte school. Ja, want er ja. zijn niet zo heel veel scholen. Want het is en. niet zo'n heel groot dorp natuurlijk. En. Maar dat is wel leuk wonen aan de Leidse Vaart, zeker hè? Ja, dat was uh, heel erg leuk. En wij hadden meestal een hond. En als wij dan de Leidse Vaart overgingen via de Centenbrug, dan uh, liepen wij langs uh, de trein. En uh, daar waren ook de streken, Dus, ja, ja, dus uh, ja, de bepaalde tijden, zoals nu, is dat natuurlijk erg mooi. Ik weet niet hoe het er nu uitziet, maar uh, ja, ik ben dus, er de tijden niet meer geweest. Nee. <laughs> dat is wel grappig, want wij gaan speciaal op de fiets helemaal ja. natuurlijk naar de Keukenhof en de Bloembollenvelden. Maar jij hebt je hele leven, je hele jeugd dat gezien. Ja, klopt. En daar vandaan ben je ja, gaan studeren, werken. Nou, in principe, na de basisschool ben ik naar de MULO gegaan, de MAVO in die tijd heette dat al, in Hillegom. Uh, daar heb ik vijf jaar over gedaan in plaats van vier jaar. Maar uh, ja, dat was ook een periode waar ik niet zo leuke herinneringen aan heb. Het was niet zo boeiend voor mij, dus dat, uh, uh, het was een noodzakelijk kwaad. Daarna ging ik denken van wat wil ik nu gaan doen. Ik zat iets in de verpleging, maar daar moest je eerst weer leren en daar had ik even genoeg van. Dus ik ben gaan werken, eerst bij de KLM oh. en ja, uiteindelijk heb ik een aantal baantjes gehad voordat ik uiteindelijk toch wel een beetje rust vond bij Fluor in Haarlem. Oh, dat is een heel bekend bedrijf, ja. ja dat klopt, Het is een ja. constructiebedrijf. Ja. En bij Fluor heb ik ook mijn man leren kennen. Oh, wat leuk. Ja. Dus dan is de wereld heel klein. Mm -hmm. <laughs> uh, wij zijn, uh, nadat we elkaar leerden kennen, zo'n na twee jaar getrouwd. En uh, toen wilde ik graag part-time werken. Maar in die tijd... Mm. ...was het nog niet gewoon om part-time te kunnen werken. Dus ik heb ontslag genomen en ik mm. ben als vrijwilliger bij Teen Challenge in Haarlem gaan werken. Mm. Ja. Want Teen Challenge was verbonden aan de Pinkstergemeente, waar ik kwam. Waar ja, ik daar was. kerkte jij altijd Ja, vormen. daar kerkte oh, ja. ik. Dus uh, ja, dat was gewoon heel erg leuk om daar mm. wel eens te koken, de administratie te doen ja. en ja ...gewoon verbonden te zijn met een vrijwilligerswerk. Ja. Dat vond ik erg leuk. En Teen Challenge was ook heel boeiend, want wat deden ze daar ook weer? Uh, Teen Challenge was uh, opgericht om verslaafden uh, te helpen weer terug te komen in de maatschappij. Mm -hmm. En uh, dat was, ze moesten heel erg gemotiveerd zijn, want door een intake ja. kwam dat er ook uit... ...of ze mm -hmm. dat waren, ja of nee... En daarin werden ze natuurlijk wel begeleid. Ja, ja. En de bedoeling was ook dat ze toch wel een connectie met de kerk hadden. Dus ze werden eigenlijk ook verwacht elke zondag in de kerk. En dat kan een steun zijn bij ja, een verslaving. Dat zeker. je toch door je geloof geholpen wordt om ja, de juiste beslissingen ja. te nemen. Ja. Nou, dat is heel mooi werk. Ik heb daar vaak uh, van gehoord en ook wel geweest in de gemeente. En in uh, Teen Challenge. Ik dacht dat Teen Challenge uh, is later samengegaan met de hoop in Dordrecht, dacht ik, hè? Ja, dat klopt. Er werden, in de wetten werden allerlei andere dingen verwacht. En daar voldeed Teen Challenge Haarlem niet geheel aan. En toen zijn ze samengegaan met ja. de hoop. Ja, ja klopt. Daar is nu een heel groot uh, verslavingscentrum... Ja. Uh, ...waar mensen kunnen afkikken van allerlei dingen... ...en psychiatrie ook voor kinderen, van alles en nog wat, hè? verslaving, van gokken, van alles en nog wat. Ja, dat is helemaal van deze tijd, ja. uh, al Jamst die extra van verslaving. Zelfs vers. vers. uh, ja. internetverslaving heb je ja. nog uh, en ja. alcohol natuurlijk is wel bekend. Ja. Nou, dus ja, het is goed om te weten dat dat uh, in Dordrecht zit... En ja, hoe lang heb je daar gewerkt bij Teen Challenge? Ik heb daar uh, bijna twee jaar gewerkt. Toen werd ik zwanger van mijn eerste dochter. En ik ben toen uh, thuis gebleven. En uh, nadat ik drie kinderen heb gekregen, drie dochters, ben ik, uh, toen de jongste twee jaar was, in de avonduren in de bejaardenzorg gaan werken. Oh, ja. Dus dat was iets heel anders. Het punt was wel dat dit de waren. Mm -hmm. En die zaten qua niveau een beetje op het niveau van mijn kinderen. Dus in het begin was dat erg leuk. Maar later dacht ik van... Er zit weinig uitdaging voor mijzelf in. Mm -hmm. Toen ben ik bij de uh, PTT terechtgekomen. En heb ik daar codes ingevoerd. Want toen kwamen net mm -hmm. de codes ja, uh, in. Ja. En uh, ja... En van daaruit uh, ben ik, wat ben ik toen gaan doen? Ik weet het en niet je hebt heel mee. veel verschillende dingen gedaan. <laughs> en wat, wat doe je momenteel? Uh, op dit moment ben ik uitvaartleider. Ik heb uh, in de makelaardij gezeten, een jaar of acht. En door de crisis ja, stopte dat. Ja. Dat was gewoon heel erg jammer, want ik vond het erg leuk. Ja, ja. Huizen kopen, verkopen. Ja. En de administratie vond ik ook erg leuk. Maar ja. Dat liep af, dus uh, mijn contract werd niet verlengd. En toen ben ik gaan nadenken, wat, we, wat vind ik nou mooi, wat vind ik nu mm. interessant. En door een advertentie in, uh, in een krant mm. kwam ik erachter dat de uitvaart wel iets voor mij was. Dat heeft ook te maken met mijn opleidingen. Ik heb heel veel pastoraat en diaconie gedaan... Ja. Nou ja, huizen verkocht, dus dat is ook weer een soort van, uh, ja, uitvaart is ook een soort huisje verkopen. En uh, vooral ook met mensen omgaan. Ik ben een mensenmens, ik hou van mensen, ik vind ja. het fijn om naar ze te luisteren, ik vind het fijn om met ze te praten, maar ook om ze te helpen. Mm -hmm. En in de uitvaart kan je mensen helpen in een hele kwetsbare periode. Ik heb een opleiding gedaan in Zwolle, ook veel stages gelopen. Ik ben uiteindelijk in Beverwijk bij een uitvaartcentrum gaan werken als oproepkracht, maar helaas liep dat ook weer af. Uiteindelijk ben ik voor mezelf begonnen. Dat is ook wel een uitdaging weer natuurlijk. Ja, ja. dat is erg leuk. Ja. En uh, wat ik merk is dat ik door middel van voorgesprekken uh, de mensen al kan helpen om na te denken over hun laatste reis. Ja, ja. van wat wil ik wel wat wil ik niet tijdens mijn uitvaart het is natuurlijk best wel confronterend ja. maar ik, mijn ervaring is dat mensen boven de 70 denken regelmatig over de dood na mm. en eigenlijk willen ze er wel iets mee maar ze weten eigenlijk niet wat ze ermee kunnen doen en als ik dan met hen praat dan merken ze van hey, het lucht ook weer op het staat nu allemaal op papier en als mij iets overkomt ...dan staat het er. Op papier weten mijn kinderen ervan... ...of mijn familieleden ja. weten ervan. Ja. En dan gebeurt het ook zoals ik het graag wil. Ja, dus dat geeft de mensen ook rust en zekerheid... Ja. Hè, ...in die, dat opzicht. Ja. ja. En kan je daar ook iets in uh, kwijt met je geloof... ...want je bent van de Pinkster gemeente... ...kan je iets meer over je, daarover vertellen? Um, bedoel je nu hoe ik tot geloof ben gekomen... ...of hoe ik dit combineer met mijn werk... Ja, met je werk in eerste ja, instantie. Ja, nou in principe vind ik zelf, je werk is je werk ja. en dan ben ik geen evangelist. Nee, natuurlijk. Het is wel dat ik merk dat mensen soms christelijk zijn en dat hmm. kan een reguliere kerk zijn, dat kan nou, heel, van heel laag tot heel hoog ja. zijn en... Kijk, dan kan ik iets kwijt. Mm -hmm. Maar ik wacht eigenlijk eer ja. op hun eerste stap. Ja, het is daarin. net waar de mensen mee bezig ja. zijn natuurlijk. Ze ja. ja. dus stellen jouw vragen ja, misschien. Ja, dat heeft, heeft ook te ja. maken van is er een pastoor, is er een ja, dominee aanwezig. Ja. Kijk, dan kan je ingaan op christelijke zaken. Ja, natuurlijk. En soms kan je door middel van... Uh, uh, een persoonlijk uh, wens of een persoonlijk woord tegen iemand mm -hmm. iets kwijt wat misschien niet altijd de naam Jezus draagt, ja. maar wel de liefde van Jezus uitdraagt. Ja. En dat dat vind ik dus heel mooi. zijn die van Petergem, CFM, Zandvoort met het laatste uur. En vanavond spreek ik met Elske Stevelmans. Ja, Elske, uh, je had al op jonge leeftijd uh, ja, eigenlijk een keus voor God gemaakt. Hoe ging dat bij jou? Ik was als kind al religieus. En uh, als een familielid op bezoek kwam, vertelde hij altijd verhalen over Jezus. En dat vond ik prachtig als kind. En uiteindelijk zag ik van jullie hebben iets wat ik graag wil hebben. Dus toen ik 14 jaar was, heb ik hen een brief geschreven. Ik wil ook wat jullie hebben. Toen hebben ze ook verteld natuurlijk dat het over Jezus ging, dat het over het geloof gaat. En dat het ook consequenties heeft als je die keuze maakt. Ja. Nou, toen hebben wij het gebed gebeden, het bekeringsgebed. En eigenlijk heel eenvoudig van nou heer, ik geef mijn leven aan u. En vanuit dat punt ben ik geestelijk gaan groeien. Wat voor mij heel erg veranderde, was dat ik dat ontzettende hekel aan vloeken kreeg. En dat ik het heerlijk vond om in de Bijbel te lezen. En ja, als je in de Bijbel gaat lezen, ga je de Heer Jezus kennen. En dan ga je ook groeien in je geloof. Toen ik 19 jaar was, heb ik mijn man leren kennen. En dat was heel bijzonder, want hij had een hele andere christelijke achtergrond dan ik... Katholiek. En hij, ja, hij geloofde niet. Dus, ja, ik was wel erg verliefd op hem. En ik zeg: Nou, Heer, ik wil niet trouwen met een ongelovige. Dus ik ben elke avond voor hem gaan bidden. En toen heb ik ervaren wat gebed uitwerkt in een mensenleven. Uiteindelijk heeft hij met Pinksteren de Heer aangenomen. En ja, toen konden wij samen over die dingen spreken, konden samen die dingen beleven. Omdat wij alle twee een andere christelijke achtergrond hebben, hij katholiek en ik hervormd, hebben we besloten om na ons huwelijk pas een keuze te maken voor een kerk. Wij gingen in de avonddiensten gingen wij naar verschillende kerken, als zij die dan hadden. En zo zijn wij in de Pinkstergemeente in Haarlem terechtgekomen. Nou, bijzonder. Ja, wat leuk. Hoe heb je dat ervaren, die avonddiensten in die Pinkstergemeente? Ja. Uh, ik was wel gewend om naar Pinkstergemeentes te gaan, door mijn familielid. Mm. Maar mijn man dus niet. En een katholieke kerk is mm. toch heel behoudend. En een Pinkstergemeente is vaak toch wat vrolijk. Uh, mensen zijn wat rumoeriger. Maar in de avonddiensten was het net een rustige dienst. De hm. mensen gingen wel staan. Ze klapten wel eens in hun handen bij een liedje. Maar ze, ze baden ook hard op. Ja. Wat ook heel betrokken was. En we hadden zoiets van... Hé, hey, dit spreekt ons aan. Hm. En niet alleen mij, maar ook mijn man, Harry. Ja, en zodoende leuk. zijn wij hier ja. terechtgekomen. Dat is mooi om te horen. Wat een leuke ontwikkeling, hè? Ja. Dus bidden helpt en werkt echt, hè? Zeker. En uh, ja, de, de, de relatie met de Heer Jezus is natuurlijk heel belangrijk. Ik kwam je ook tegen bij uh, de Women of Glow. Dat is een uh, vrouwengroep. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja. Um, sinds twee jaar ben ik nu lid bij Nehemia in Heemstede. Uh -huh. En uh, daar gingen een aantal vrouwen naar Glow. En een van die vrouwen zei van, joh, dat is best wel iets voor jou. Ja. Uh, door mijn vaste werk eerst kon ik nooit overdag. Maar nu kan ik wel overdag nee. omdat ik oproepkracht ben. En ik denk, nou, ga eens gewoon eens kijken. Nou ja, en toen ben ik blijven hangen. <lacht> en uiteindelijk was er een uh, teamlid die zei oh. van... Jong, zou jij niet mee willen werken als bestuurslid? Ja, wat leuk. Hè? En dat is heel langzamerhand door ge uh, gesprekken, door het met elkaar over praten, ja, ben ik daar ingerold. En dus nu ben ik onderdeel van het uh, bestuur. Ja. Ik doe daar uh, de penning en ik doe de zangleiding, wat ik ja. echt leuk vind. Ja, dat vind je ja. leuk om te doen. Ja. Ja. Ja, je bent wel heel volzijdig, hè? Ja, ja en ook uh, organisatorisch heel sterk. Ja. Ik vind het wel leuk om te zien wat ja. je allemaal doet. Ja, klopt. Ja. En uh, kan je iets meer vertellen over Aglo? Wat, wat houdt dat precies in? Een klo is uh, eigenlijk ontstaan uit een groep vrouwen die zeiden van wij willen gesterkt worden in ons geloof. Ja. Um, en deze vrouwen die gingen gewoon bij elkaar zitten, zijn met elkaar gaan praten, zijn met elkaar gaan bidden, met elkaar de Bijbel gaan lezen. Ja. En daar is eigenlijk een klo uit ontstaan. Ja. Het mooie vind ik nu ook dat het meer open gaat staan, ook voor mannen. Dus ja. ook mannen zijn er van harte welkom. Meestal is het toch wel nog gespitst op vrouwen. Omdat ja, de mannen meestal een vaste baan hebben. Dus overdag niet kunnen. Maar we hebben ook bijzondere dagen. Zoals met kerst of soms met Pasen of wanneer dat uitkomt. Dat we de mannen ook van harte uitnodigen. Hmm. Maar ook sprekers, mannen sprekers uitnodigen. Want oh, ja, dan gaan ook mannen dat, spreken. Ja, oh. ja, ja, ja, dus dat is erg leuk. Ja. Uh, de verbondenheid, ja je ziet ook, kijk als een groep mensen gemengd is, hè, mannen, vrouwen, ja. Ja. dan is het gesprek vaak heel anders ja. als dat vrouwen met vrouwen spreken ja, of mannen met mannen. Ja. En vrouwen hebben vaak toch ja, emotioneel vaak een binding met elkaar, ja. waardoor ze toch anders met elkaar praten als dat het de groep gemengd is, hè, mannen en vrouwen. En daardoor krijg je ook vaak toch wel diepgang in geestelijke zaken. Van hoe ga jij daarmee om als vrouw. Mm -hmm. En omdat we als vrouw ook onze plaats hebben gekregen van de Heer, is het heel belangrijk te weten wat mijn plaats is als vrouw samen met mijn man. Mm. En dat je daarin ook die eenheid kan vormen zoals God het bedoeld heeft. Ja, nou dat is wel mooi. Ik zag ook dat ze een hele nieuwe website hebben. Hè? Ja. Hele mooie foto's. Is dat www.aclo.nl? Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Mooi, ja. Want ja. nou, dan kunnen de luisteraars natuurlijk altijd even kijken. Want er ja. zijn groepen door heel Nederland, zelfs door heel Europa en de hele wereld. Hè? Van klopt. Die interkerkelijke ja. vrouwengroepen. Ja. ja, ja. Dat is bijzonder. En het mooie is, is ook dat je bijvoorbeeld dan van, via die website ook Haarlem kan terugvinden. Mm. Dus kan zien... Waar wordt ja. ook gehouden? En hoe laat beginnen ze? En uh, ja, iedereen is van harte welkom. Ja, nou goed om te weten. Het is een hele gezellige groep. Altijd uh, in de kerk van Nazarena, hè? Klopt. Ja. Ik dacht de vierde donderdagochtend van de maand om kwart over negen, half tien, is de koffie al klaar. Dus dat is een hele gezellige ochtend. En allerlei sprekers, ja. gezelligheid verschillende onderwerpen we hebben ook een, een kleine boekentafel en daarnaast hebben we ook een cadeautafel mm. dus hè, als je een leuk cadeautje voor niet zo vreselijk veel geld wil kopen ja. is het uh, leuk te kopen die opbrengsten gaan we ook uh, sturen naar Polen mm. Polen is natuurlijk een ja, redelijk arm land ja. en daar ondersteunen we de Aglo dames mm. om, zodat ja. zij ook bij elkaar kunnen komen nou, ja, dat is een heel goed doel. Hè? Dat is iets uh, andere goede doelen om mensen te helpen. En, ja, jij vertelde over gebedsverhoringen, hè, naar aanleiding van je man. Kan je ook iets vertellen van: heb je andere gebedsverhoringen wel eens meegemaakt, misschien binnen ACLO of op een hele andere manier? Dat vinden we als luisteraars ook altijd interessant. Ja. <laughs> van hé, hey, uh, antwoordt God echt op gebed? God is echt een, een sprekende God, heb ik ervaren. En sprekend houdt niet altijd in dat je een stem uit de hemel krijgt, maar dat je soms gedachten krijgt. Of als je de Bijbel leest, dan denk je ineens van, wauw, daar staat iets heel bijzonders. Zo spreekt God soms. Of, bijvoorbeeld, jij zegt iets tegen mij, waardoor ineens mijn hart heel hard gaat kloppen. Nou, er zijn zoveel manieren waar God eh, door manieren spreekt door, door mij we hebben als ouders meegemaakt, onze jongste dochter moest een spreidbeugeltje omdat haar, ja, niet, of haar bot niet goed in de kom zat van haar been uh, wij vonden het zo onnatuurlijk en toen ja. zeiden we van nou hier we gaan er gewoon voor bidden we zijn gaan bidden en op een gegeven moment gingen we op vakantie ...en we waren bijna het spreidbeugeltje vergeten... ...omdat we het niet meer omdeden... ...omdat we het geloof hadden... ...dit is eh, genezen. Ja. Nou zou ik niet altijd adviseren... ...ook aan de luisteraars niet... ...om dat zo te doen... ...maar wij moesten daarna... ...wel naar de chirurg... ...en die zei tegen ons... ...ja, de ervaring is... ...ze heeft nu drie maanden die spreidbeugel gehad... Nou, het moet minimaal zes maanden. En toen hadden we zoiets van nee. Toen hebben we gezegd, wij geloven dat ze genezen is. Hm. Er is dus. dus een foto gemaakt. Ja. En hij gaf het toe. Ze was genezen. Dat is mooi, hè? Ja, dat ja. zijn wel hele geweldige gebedsverordeningen, ja. hoor. Maar laat ook altijd, als je iets medisch hebt, mm -hmm. het eerst controleren. Ja, een foto doet. laten maken ja. voor en na. Hè? Dat is ja. altijd een hele duidelijke... Ja. Uh, voorbeeld van genezing. Ja, wij hebben ook wel eens uh, uh, op het uh, uh, gebed al ervaren dat een meisje die al wat ouder was, ik denk dat ze al veertien was, die had ook dat ze uh, dus een spreidbroekje had gedragen als kind. Als baby, denk ik. Hè? En toen hadden ze dat niet gecontroleerd, geen foto's gemaakt. En toen bleek het dus helemaal verkeerd gegroeid ja. te zijn. Maar toen kwamen we haar tegen op de markt en mochten we voor haar bidden in Jezus naam. En ze kon voor het eerst in haar leven de hele markt overlopen. Het is dus een hele grote markt, drie keer per jaar hier. Zonder pijn. Oh, en dat meisje was zo blij. Die ja. gaf ook de getuigenis nog ja. uh, voor zo'n filmpje van YouTube. Dat had ze nog nooit ervaren, dat ze zonder pijn kon lopen. Dus ja, we hebben een god die geneest. Hè? Ja, klopt. En dat is heel bijzonder. Dat is ook iets wat in de Pinkse gemeente wel heel vaak. Uh, ja. ja, we ja, proberen dat wel ja. te stimuleren. Ja. ja, Zo van, hé, je hebt iets, je hebt een nood. Hé, je bent bijvoorbeeld werkloos, zoals ik mm. ook eh, werkloos was. Ja. En dan, dan zeg ik, nou heer, ik wil graag iets doen met mensen. Ja. En u weet wat bij mij past. Mm. En dat je dan door zo'n advertentie ermee geconfronteerd wordt. En mm. zelf moet ik daar natuurlijk wel aan werken. Ja, en en een studie ja. uh, voor doen. Maar ik ben daardoor wel op de goede weg gekomen ja, zeg maar, ja. die bij mij past mm -hmm. en dat vind ik heel bijzonder ja, ja we hebben echt een persoonlijke God hè? dat is het verschil tussen religie en relatie kan je daar ja. iets over vertellen? ja, religie is natuurlijk heel erg uh, makkelijk er worden regels opgelegd je moet dit, je moet dat en relatie dat is net als dat ik een relatie met mijn man heb ja, ik moet met hem praten ik moet naar wow. hem luisteren ik moet met hem bezig zijn om te groeien in onze relatie. En zo is het ook met mijn relatie met de Heer. Ik ga met hem praten. Ik ga in zijn woord de Bijbel lezen. Om te lezen van, hé, hey, wie bent u? Hoe ging u om met mensen? Uh, waarom heeft u uw leven gegeven? Uh, waarom gebeuren er nare dingen in het leven? En dan zie je gewoon dingen die echt op een rijtje gaan komen hm. en dat je, hè, ik begrijp niet alles hoor, maar dat het bijzonder is en dat je ja. ziet van het is een levende God. Hm. En als je dan met hem praat hè, en soms met mensen bidt, dat je hoort er is vrede, er, hm. het is goed. En daar gaat het om. God wil ons vrede geven in ons leven. Ja. Ja, dat is wel belangrijk om te weten. Hè? Wat mooi hè? dat je dat zo eh, allemaal hebt ervaren. Nou, wij willen je hartelijk bedanken voor dit interview. En nog heel veel succes met je werk natuurlijk. En uh, ja, een hele fijne dag. Dankjewel. En slaap lekker allemaal. <laughs> Schwach, een Sünder verloren, wenn du steest. Doch heb den Kopf, weil Liebe um dich weht. Kom zu Jesu. Tiefste meer versinkt. Sein Tod hebt dir das leed. En voll ein herz dann schrei zu je Jezus, schrei zu je can't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 Tot voor kort leek mijn leven uitzichtloos. Mijn man is vaak dronken en heeft gokproblemen. Als naaister verdien ik wat geld, maar lang niet genoeg om van te kunnen leven. Mijn bazin mishandelt mij. Ze dwingt me vaak om over hete kolen te lopen en dat bracht veel herinneringen terug aan vroeger. In Pakistan zijn christenen tweederangs burgers. Ze worden vaak gediscrimineerd en achtergesteld bij het krijgen van werk. Ook mijn ouders konden de eindjes niet aan elkaar knopen. We waren erg arm en mijn ouders moesten erg ver gaan om aan geld te komen. Mijn moeder stuurde me naar islamitische heiligdommen om daar te dansen. Daar kreeg ik drank en drugs om in trance te raken en over hete kolen te lopen. Het was een van de weinige manieren waarop ik wat geld kon verdienen voor ons gezin. Toen ik ouder werd, trouwde ik met mijn huidige man. Maar door zijn drank- en gokproblemen en mijn eigen trauma's hebben we het niet goed samen. Op een dag besloot ik een manier te zoeken om weg te komen uit onze hopeloze situatie. Samen met een aantal andere christelijke vrouwen uit de buurt gaf ik me op voor de lees- en schrijfcursus. Die werd gegeven door de lokale kerk. En Deze training veranderde mijn leven en gaf me een nieuw toekomstperspectief. Naast lezen en schrijven leerde ik ook andere dingen. Ik weet nu hoe ik een gezonde maaltijd moet koken of hoe ik zieke buren kan helpen. Daarnaast leerden ze mij van alles over de gevaren van drugs. En wat nog belangrijker is, ik kan nu lezen uit de Bijbel. Ook wanneer ik Gods troost nodig heb. Na de training keerde ik terug naar mijn gezin. Mijn man is nog steeds vaak dronken en mijn schoonouders zijn vreselijk kwaad op mij omdat ik de training heb gedaan. Ik raak mijn baantje als naiste waarschijnlijk kwijt. Maar het verschil is dat ik nu weet dat mijn toekomst anders kan zijn. Leren lezen en schrijven heeft me geleerd om anders te denken en anders met dingen om te gaan. Bovendien put ik hoop uit Gods woord. Ik heb weer hoop.